4 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. De jongen van 11, die op oudejaarsavond werd beschoten in Kuik, is zeker geraakt door een kogel. Dat zegt de politie na onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt, de politie. Wat uh, ons verder is gebleken, is dat bij een woning in de directe omgeving. ook een kogelgat in, in de ruit zat. En, uh, ook dat is waarschijnlijk rondom dezelfde tijd gebeurd. Uh, als de jongen die beschoten is. De bewoner van het huis heeft niets te maken met de jongen of zijn vriendjes. De jongen werd in Kuik beschoten toen hij vuurwerk afstak. Hij raakte daarbij zwaar gewond. De jongen van elf ligt nog op de intensive care, maar is buiten levensgevaar. Willem Holleder wordt op dit moment niet vervolgd voor betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. En dat betekent dat hij nog deze maand vrijkomt, zegt verslaggever Robert Bas. Holleder komt vrij omdat hij zijn straf voor het afpessen van een vastgoedhandelaar erop heeft zitten... Maar het Openbaar Ministerie benadrukt dat hij verdachte blijft van betrokkenheid bij liquidaties in de onderwereld. De beslissing of hij hiervoor vervolgd wordt, neemt het Openbaar Ministerie later. En die beslissing mag Molly dus in vrijheid afwachten. Het besluit om niet te vervolgen is genomen na overleg tussen het OM, de Nationale Recherche en de Amsterdamse Politie. Chemiepak spant een kort geding aan tegen de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het bedrijf wil de publicatie eind deze maand van een rapport over de grote brand in Moerdijk tegenhouden. Volgens ChemiePak staan er in het concept tientallen feitelijke fouten die allemaal moeten worden aangepast. Het bedrijf heeft de onderzoeksraad al twee keer om uitstel van publicatie gevraagd, maar meer dan een week heeft dat niet opgeleverd. Daarom stapt ChemiePak nu naar de rechter en eist uitstel tot 1 april. Het is voor het eerst dat iemand via de rechter probeert een rapport van de onderzoeksraad uit de publiciteit te houden. Het weer vanavond langs de kust. Kansen van enkele bui. Morgen onstuimig. Aan de kust wordt de wind stormachtig. En in het uiterste noordwesten kan het in de ochtend tijdelijk stormen. Verder bewolking, windstoot en regen. Maximum temperatuur morgen 9 graden. ANWB verkeersinformatie. Er staat een file in het zuiden... op de A2 Eindhoven richting Maastricht van 4 kilometer... tussen Born en Knoopend-Kerensheide. Dat heeft alles te maken met een ongeluk op de A76... Heerle richting de Belgische grens. Er is een vrachtwagen met flessen gekanteld tussen Spouwbeek en Knoopend-Kerensheide. Er staat 6 kilometer file en de weg is dicht tussen Knoopend-Kerensheide en Stijn. Dan file ook in het zuiden op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Knoopend-Hooipolder en Hang staat 4 kilometer door opruimwerkzaamheden. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. Verkeer richting Utrecht kan beter omrijden via Waalwijk en Den Bosch, via de A59 en de A2.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij praten dit hele uur over hoe Nederland eruit ziet, eruit zou kunnen zien en eruit zou moeten zien in 2040, Dat doen wij met een Enorm gezelschap deskundigen, elk op hun eigen gebied. U hoorde eerder uh, dit uur al Rudolf Das. Hij is technisch illustrator, ontwerper en futuroloog. Adrie Duivenstein is hier ook nog, wethouder ruimtelijke ordening van Almere. En Erik Luiten. hij is landschapsarchitect. En aangeschoven zijn Willem korthals Altes. Hij is planoloog en hoogleraar grondbeleid verbonden aan de technische universiteit in Delft. Niet onbelangrijk. Onbelangrijk grondbeleid in Nederland. Waar schaarste is. Hè? Van wie is het? Van wie is het? Is een vraag. En Ton van Hoeven is hier. Hij is Rijksadviseur voor Infrastructuur. Dat betekent dat je gevraagd en ongevraagd het Rijk adviseert... Het woord zegt het al als het gaat om infrastructuur. Maar er zijn meer van dat soort adviseurs. Hè? Je hebt ook natuurlijk... Uh, Rijksgebouwendienst valt dat eronder of juist net niet? Nou, de Rijksgebouwendienst heeft uh, de Rijksbouwmeester ja. al 200 jaar. Dat is een van de adviseurs. Dat is een van de adviseurs. Dus dat is gebouwen en je hebt een infrastructuur. Dat bent u en er is er nog één. Ja, er zijn er nog twee. Ja? Nog een Rijksadviseur Landschap, Itje Feddes. En een Rijksadviseur Monumentenzorg. En dat, dat is Dim uh, Eggenkamp. Genoeg adviseurs om, om, om over onze omgeving te adviseren. Gerp. Wat vindt de Rijksadviseur voor de infrastructuur? Even. Uh, uh, uh, voel je niet verplicht om je te houden aan werkelijkheden? Hoe zou Nederland er in 2040 uit moeten zien? Nou, Nederland is, een, is eigenlijk een hele belangrijke haven van Europa. Ik zeg met nadruk één haven, omdat het in de, in de werkelijkheid uh, denkt iedereen van ja, je hebt de haven van Rotterdam en de haven van Amsterdam en je hebt Schiphol en je hebt uh, Eindhoven, Airport. Maar uiteindelijk uh, is Nederland uh, heel sterk in logistiek. En wij ontvangen eigenlijk wij, wij vervullen een soort sleutelpositie tussen de producerende landen en de, uh, en de EU. Uh, dat is heel belangrijk. Dat, dat is eigenlijk ook een van de redenen... waarom wij het in deze crisis nog relatief heel goed doen. We hebben niet een productie-economie zoals uh, Duitsland. Maar wij, wij vervoeren nog wel steeds heel veel. Ja. En, en dat Haan is dus onlangs alle omstandigheden nog met 0,8 procent gestegen. Goeied, ja. Ja. Maar dat, dat is dus blijkbaar een kernpunt. Als u zegt, als ik een beeld van 2040 voorhaal, haal, denk ik meteen de haven. Ja, ik, denk, een... ik denk aan uh, de haven logistiek en uh, netwerken. En dat mm -hmm. is eigenlijk, ik ben niet van huis, uit, rijksadviseur, infrastructuur. Maar dat doe je vier jaar. En in die tijd, de afgelopen drie jaar, heb ik me flink kunnen inwerken. En ik ben wel gaan zien dat de hele Nederlandse economie heel erg verweven is... met die strategische positie in de Europese netwerken. Mm -hmm. Als ik kijk vanuit die achtergrond naar bijvoorbeeld de problematiek... die net geschetst werd over krimp en groei... dan zie je dat eigenlijk naarmate steden of stedelijke clusters... dichter bij die grote mainports liggen, mm -hmm. dat dan eigenlijk de groei... Uh, sterker is. Uh, het is echt ook een prognose van nog ongeveer 700.000 uh, mensen... in uh, de noordvleugel erbij. In 2030, 2040... Wat is de noordvleugel? 2040. Noord We noordvleugel van de even. Randstad. Dus okay. dat is ja. Amsterdam, Almere, Haarlem. Mm -hmm. um, dat is een kolossale groei. En tegelijkertijd zie je dat uh, in de periferie van Nederland... dat het echt stevig krimpt en steeds harder krimpt. En dat is nog maar een deel van de werkelijkheid. Want als je kijkt naar de demografie... He, dus naar de verdeling van leeftijden, dan is het nog veel dramatischer. Want hij heeft een stad als Meppel in 2030 uh, rond de 65% 65-plussers. Mm -hmm. En uh, dat zal in de Randstad in, uh, in Rotterdam. Dat is de, de jongste stad, denk ik in 2030 naast Almere. Um, maar dat zijn de steden die zitten veel en veel en veel lager. Goed, u, u, u, en daar komen dus ook heel schetst, veel banen naartoe. Het beeld wat u schetst is heel erg economisch bepaald. Ja. En voor een heel en groot deel door de haven, maar, maar niet alleen. En is ja. dat, de vraag is dan, is dat gestuurd of is het een, een mechanisme van het gaat zoals het gaat? Nou, het is voor een deel... Uh, is dat, uh, het feit dat uh, die, die het hele bedrijfsleven inspeelt op de logistieke mogelijkheden die Nederland biedt. Ja. Uh, maar aan de andere kant dwingt het de Nederlandse overheid ook... om heel goed na te denken over de toekomstige planning van infrastructuur. Mm -hmm. We hebben op dit moment één Thalys die het uh, soms wel en soms niet doet. We hebben een Vira <lacht> die uh, half leeg rondrijdt. Maar eigenlijk loopt er natuurlijk er loopt een heel groot risico... Uh, dat uh, Schiphol straks een eindstation wordt in het hoge snelheidsnetwerk. Uh, dus ik denk dat uh, als, uh, als ik zou zeggen hoe, wat moet Nederland doen ja? de komende periode... dan zou het zijn uh, echt keihard investeren in uh, verbindingen richting uh, Hamburg... Ja. richting het Oosten, richting Osnabrück ja. en richting uh, Aken. Ja. Mm -hmm. En als je dat doet en je kan op die manier uh, in dat netwerk... Uh, Schiphol goed positioneren. En de Zuidas met name ook. Uh, dan, uh, dan denk ik dat sowieso dat voor de Nederlandse economie heel goed is. Ook voor uh, de manier waarop je mobiliteit afwikkelt. We doen we nu nog veel te veel met auto's. Dat mm -hmm. moet veel meer met openbaar vervoer. Um, ik denk dat dat dan ook wel heel veel weer gaat betekenen voor de mogelijkheid om in de periferie van Nederland veel meer natuur te ontwikkelen. Ja. Meneer Das, heel even reageren op, ja. op het feit, ja. heide, maar vooral die mobiliteit. wat, wat u en... zei van die, van, die, van die mobiliteit, dat er veel meer openbaar vervoer moet komen en dan minder met de auto. Uh, ik denk dat over 40 jaar de auto een openbaar vervoer aan het worden is. Hm. Dat die automatisch op eigen wegen uh, zijn bestemming zal vinden mm -hmm. en dat auto's dat is gekoppeld. Van maar dan... nee, het autootjes gewoon als groepjes uh, bij elkaar ja. ja. en die dan op hun eigen HSA weg boven mm -hmm. de huidige wegen aangelegd. Maar u ziet ook wel het belang, dus wat, wat uh, ja, meneer Venhoeven zegt, die, die, die haven, als je ja, denkt over, dat da, is heel belangrijk, da, maar daar komt uit. dus al die mobiliteit en al die infrastructuur ja. die daarvoor uh, bij komt kijken, die hoort daar wel bij. Ja, dan de zegt rivieren u, dit is hebben idee. ons bepaald... Dit nou ja, ons de, de binnenvaart ook, hoor jij eigenlijk nooit hebben. iemand over. He? Nou, daar is ook een grote ontwikkeling voor in de toekomst voorhanden, als wij ervoor zullen zorgen dat wij binnenschepen net zo snel kunnen laden en los straks ja. als die grote zeecontainerschepen. Dat kan nu niet, omdat die schepen Heel simpel technisch probleem. Die veranderen te veel van ze geladen en gelost moeten worden. Die kleine binnenvaartschepen. Mm -hmm. En dan kan zo'n kraanmachinist ontzettend zitten etteren... voor die één zo'n container beneden heeft mm -hmm. in zo'n schip. Ja. Als we die schepen tijdelijk droog zetten in speciale invoerhavens... staat in onze boeken, in het laatste boek... Van mij duidelijk beschreven, hm. dan kunnen we die schepen onmiddellijk met een automatische kraan vol en leeg maken. Oké, okay, Willem Kortes altus hoogleraar uh, grondbeleid, uh, Delft. Um, al die plannen die we nu horen, uh, gewenst of ongewenst, Fenhoeve uh, spreekt uit wat, hoe hij het voor zich ziet. Eén rode draad die door al die plannen heen loopt, is grond. Daar is grond voor nodig. Uh, dat, die grond is van iemand. Even nog, want uh, daarover zijn had het uh, er net al over. Van wie is nou de meeste grond eigenlijk in Nederland? Nou, ja, Ik denk, de, de staat is nu de grootste grond bezitten. Maar over het algemeen heb je het over particuliere grond. Mm -hmm. En we hebben het wel zo geregeld dat op het moment dat een overheid een plan heeft. en dat is voldoet aan de mooiste doeleinden. en dat is goed vastgesteld, kan je natuurlijk grond onteigenen. Ja. Instrument dus dat zou geen je... belemmering ook in de toekomst worden? Uh, nou, ja, die onteigeningswet bestaat sinds 1851. is nog door Thorbeck geschreven. Dus ik verwacht mm -hmm. dat die nog wel blijft bestaan. Ja. En maar die heeft ook ook nooit... dat wat tot vele ellende geleid? En onmin en vallende kabinetten. en, ja. en, en, en uh, vervolgens doodzwijgen van een grondpolitiek überhaupt? Nou, het is, het is natuurlijk altijd een, een, een vrij vergaande maatregel. Ook ook wanneer je een bouwplan hebt voor zo'n mooie piramidewoning... en de ontwikkelaar wil niet tegen. dan kan je als overheid onteigenen. Maar dan neem je wel die verantwoordelijkheid op je. Mm -hmm. En dan neem je ook die financiële verantwoordelijkheid op je... om tegen marktwaarde die grond te kopen. En op het moment dat dat plan toch niet helemaal marktconform zou zijn... Wat uh, ik hoop dat het wel is. Dan uh, zit je toch met een financiële risico die je als overheid neemt. Het is een vrij vergaand ja. instrument. En het is niet een of ander half instrument waar je een beetje kan sturen. Wat toch de overheden vaak de voorrang aan geven. Hè. Dat maar toch... hoe verhoudt zich dat dan met een overheid die uh, volgens de heer aan tafel. Ik heb nog niemand gehoord die dat tegensprak. Uh, in toenemende mate terugtreedt. Dus zich er minder mee bemoeit. Ja daar, daar zit natuurlijk uh, het probleem. Hè. Want heel veel overheden. Want vaak zijn het gemeenten die dat moeten doen. Nou, gemeenten, veel gemeenten weten niet hoe een onteigeningswet werkt, hebben daar weinig ervaring mee en zien er ook politieke problemen mee, want het is niet populair, geen populair instrument. He, dus daar zit een probleem mee. Mm -hmm. Als je het over de Rijksoverheid zegt, die we terugtrekken... dat is een ander verhaal, wat we het over hebben gehad... over die afstemming van bijvoorbeeld infrastructuur. Dat is een groot probleem. Dat is niet de terugtrekking van decentralisatie... maar dat is gewoon op centraal niveau verantwoordelijkheid nemen. Dat als je een weg aanlegt en een uh, hoogspanningsleiding... dat die allebei hebben die uh, zones om zich heen... Waar je last van hebt. En als je die dus bij elkaar legt, dan heb mm -hmm. je dus minder ruimtebeslag. Dan doe je minder ruimtebeslag. En dat is heel slim beleid. En dat beleid dat wordt afgeschaft. Ja. Dus daar zit het probleem in bij de Rijksoverheid. Met name in dat ze een eigen beslissing moeten nemen... En we hebben hier net ook over gehad... Over dat er veel meer regionale verschillen ontstaan. Ja. En vanuit die gedachte kan je zeggen... ja, dat moeten provincies ook verantwoordelijk zijn... want er staan regionale verschillen. En dan moet dat bestuur maar wat meer handen en voeten krijgen... en ook wat meer profiel krijgen. Ja. Dus dat daar ga je wel een goed verhaal over ja. beginnen. Maar het verhaal over dat rijk zijn eigen beleid... zijn eigen infrastructurele beslissingen... daar moet een ruimtelijk beleid voor zijn. Daar moeten ze afstemmen. En datgene dat kan je nooit decentraliseren. Nee. Nee. Gaat, gaan jullie daar in, de Amer, in, in Almere, Adrie daar los van krijgen van het probleem wat uh, hij constateert. Nou, even over, over het hele fenomeen grondbeleid. Hè. De, en, en de onteigeningswetgeving mm -hmm. die daar. Uh, u, u begrijpt de... hem wel, die onteigeningswetgeving. Want ik ja, hoor dus net nou, dat veel politici ja. dat niet begrijpen. Nou ja, we hebben, nou, we hebben dus, we hebben, kijk, we hebben tot nog toe een vrij ruim, uh, traditioneel ruimtelijk ordeningsstelsel. Dus we hebben bestemmingsplannen die maken het mogelijk dat, dat, dat, dat, dat je dat je dingen zou kunnen gaan ont ont ontwikkelen. Hè. Je, je kan bestemmingen invullen. En eh, als dat eh, onwelgevallig is, kan de overheid het eh, onteigenen in het belang van. Nou, dat, maar dat zijn twee uitersten. En je ziet dus dat, eh, dat onteigenen voor de overheid eigenlijk niet aantrekkelijk is. Er wordt ook heel weinig onteigend in Nederland. Eh, eh, en je, de, de, de overheid laat het over aan particulieren. En die bouwgrond die aantrekkelijk is... is vaak gekocht door een hele beperkte selecte groep eh, ontwikkelaars, aannemers... die tot voor kort vermogend waren. Ik zou heel erg, ik zou heel erg voor een systeem zijn... Uh, waarin we, laten we zeggen, als overheid weer concessies kunnen uitgeven. He, maar dan dus los van de grond. Dus de Hoe gaat dat dan? Nou ja, dus dat je dus bouwrechten kan verkopen. Maar dat je die bouwrechten kan verkopen. Maar, op basis... En niet de grond bedoel je? En niet de grond. Dus dat je dus bouwrechten verkoopt. Eh, en dat je dus op basis van, eh, van het verkopen van die bouwrechten. kan bepalen wat het beste plan is. Wat je, wat je planologisch, eh, dus via bestemmingsplannen. mogelijk wil eh, maken. Nou, dat kennen we dus op dit moment helemaal niet. Dat is wat we in Almere willen gaan introduceren. En eh, gewoon een hele nieuwe manier van, van ruimtelijke ordening eh, introduceren. Waarbij dus op het moment dat mensen met een fantastisch initiatief nemen. dat je op basis daarvan. Van afspraken maakt en dat plan logisch. Eh, goed eh, maar als ik het goed begrijp, dan schrijf je dus gewoon in op een stuk grond. Dat, die grond blijft... in handen van de overheid. Maar uh, ja, aan of, het beste of, idee of wordt, het ver, wordt het... verpacht. Of van, of van de particulier. En, en dan is, is, het, is het verstrekken van de... concessie ook tegelijkertijd een onteigeningstitel. Ja, dus, er, zijn dus, er zijn dus... tol van... Uh, de, er zullen dus in de komende jaren... De, de tientallen, honderden initiatieven zijn. Alleen nu wordt het gemonopoliseerd door die toevallige... eigenaar. De ene keer is het een bouwbedrijf... de andere keer is het een ontwikkelaar of een belegger. Hm. De ene keer is het positief, maar vaak is het niet... positief. En je, je wil... Eigenlijk, dat de eigenlijk de dat, de, dat, de, dat de overheid weer macht heeft over die ruimtelijke ordening ja. Dat die ja. overheid weer democratisch beslist. Dit plan vind ik goed en dat plan vind ik slecht. Ik sluit of je dat ook, dat de overheid die hm? macht weer meer moet krijgen. of valt er niet te plannen namelijk als je Adrie daar hoort. Ik, ik wil ik wil daar eigenlijk een vraag stellen. Ik zit nu zo dicht bij hem dat ik dacht, dit, dit laat ik nu me niet Met ontglippen deze, ja, tuurlijk, deze kan kans. Pakken. Dat is namelijk dat ik ik hij in het misselen. voormalige, dat is dus de vraag, ontwikkelt u nou op staatsgrond of op... Uh, particuliere grond. Want de IJsselmierpogels zijn door het Rijk gerealiseerd. Ja. Dat was, daar was een regime op van gronduitgifte die door het Rijk werd ge ja. Regisseert. Maar wat is, het is dat waar? nog steeds zo of is dat niet meer zo? Dat is nog steeds zo. Dan kan nou... ik ook met enorme uh, uh, manoeuvres de ontwikkelaars ontwijken. Nee, maar dat is juist niet wat ik bedoel. Kijk, Het leuke van Almere, wat we in Almere laten zien... is dat we dus, uh, dat we dus burgers de kans geven om een eigen huis te bouwen. En waarom kan dat? Omdat de grond is van de overheid. We ja. kunnen dus een directe één-op-één relatie Precies. aangaan. Een uh, in, in, in, in, in de rest van Nederland is dat niet mogelijk... omdat die grond gemonopoliseerd is... Chairman, ja, aan door eigenaren. Daarom zeg ik ook... je zou dus als gemeente weer concessies moeten geven... los van de vraag of je zelf eigenaar van de grond bent. En dat betekent dus dat het verstrekken van zo'n concessie... dus vroeger zou je zeggen, ja. dit is een bestemmingsplan... Mm -hmm. eh, dan het verstrekken van die concessie... is ook dan direct een onteigeningstitel. En dat betekent dus dat degene die eigenaar van de grond is... niet meer de bestemming kan monopoliseren... en de winst kan monopoliseren. Maar, ja. maar u zegt dus inderdaad... Er zitten een aantal vragen die je daarbij kan stellen. Ja, sorry. 1 één. Natuurlijk, uh, we hebben natuurlijk, onteigening is altijd alles of niks. Hè? Je kan niet deelsgewijs onteigenen. Dat maakt, heeft zelfs een beperking. En het instrument onteigeningswet veranderen is altijd heel politiek gevoelig. Dus dat is iets waar je... Uh, wat lastig is, om het zo te zeggen. En daarom ook dat hij sinds 1851 bestaat. Het probleem is dat je ervan uitgaat dat de overheid... heel goed kan bepalen uh, wat in de markt mensen willen wonen. En dat blijkt dat in de praktijk dat soms wel eens lastig is. Dat overheden daar niet altijd dat even goed kunnen. Um, en dat ze wel, en dat vind ik wel heel belangrijk... moeten bepalen hoe die Nederlandse ruimte... die ordening, die grote lijnen, maar ook de wat kleine lijnen... van de dagelijkse leefomgeving... Maar uh, het ontwerp van een woning, van waar komt de badkamer en zo, daar, daar moet een overheid zich een beetje uit, uh, uit terugtrekken, denk ik. Dat daar op een gegeven moment toch ook. En ik denk ook dat de heer Duifstein uh, dat zegt, ja, dan moet meer aan de bewoners en uh, mm -hmm. aan de andere mensen mm -hmm. worden overgelaten ja. om dat te doen. Ja. Dat dus de eigen... daar denk ik ook dat je dat ja. plan, uh, als je dat met concessies wil gaan doen. He, een bouwrecht is nu van de grondeigenaar. Dus op het moment dat je dat uh, wil afnemen, dan mm -hmm. moet je dus daar, uh, moet afnemen. Je kan als overheid met een plan kan je een beperking opleggen op het recht van de eigenaar. Maar het eigenaar blijft als je die beperking afhaalt nog steeds van de eigenaar. Ja. En dat moet je eraf halen. En dat is niet zo simpel te realiseren. de Venhoeven, uh, als rijksadviseur nee. voor de infrastructuur, uh, uh, uh, je kunt dus twee dingen doen. Je kunt het later, zoals meneer Kortes Alters zegt, je kunt ook, waar Adrie Davis een beetje naartoe gaat, eigenlijk moet je als rijksoverheid alle grond naasten... want dan kun je tenminste plannen en regelen. Ja, zegt u dit Ja, maar dat is, dat is natuurlijk niet zo. Nou, of een methode. <lacht> ja. Of een zoeken van een methode Kijk, op basis waarvan je. En eigenlijk het grote probleem waar we de komende tijd tegenaan lopen... en het is uh, al een heel klein beetje aangestipt... dat is uh, de Amerikaanse cultuur... waarin je op een gegeven moment verder trekt... als, het, uh, als je het hier uh, niet meer naar je zin hebt. Ja. En uh, maar het is het. eigenlijk de manier waarop we auto's kopen... dus we kopen een, een auto nieuw... en vervolgens gaat hij naar tweedehands, een derdehands... en de laatste die brengt hem naar de sloperij. En dat doen wij eigenlijk... Uh, met gebouwen niet. De gebouwen die blijven op dit moment. Uh, die worden achtergelaten en die blijven leegstaan. Dus een groot uh, deel van de opgave die we op dit moment hebben. is hoe we met al die leegstand omgaan. En ik denk dat eigenlijk het grootste probleem. Wat wij, waar wij op dit moment tegenaan lopen. is niet zozeer uh, die, die nieuwe situatie. Die is er zeker in uh, Almere. In ja. Almere is die zeker aanwezig. Want uh, ik, heb, ik heb het net gehad over die grote opgave. van die 700.000 nieuwe inwoners. Um, maar voor grote delen van Nederland is het eigenlijk veel belangrijker... om slimme dingen te verzinnen voor, um, voor herontwikkeling. Voor bestaande gebouwen, ja, voor zoals bestaande, bedrijven terreinen nou, niet bijvoorbeeld. Zo, niet en... zozeer alleen gebouwen, maar oh. ook voor gebieden. En maar ik, dan loop je ook uh, tegen eigendomsrechten. Ja, aan nee, zeker. Maar wat ik heel interessant vind... kijk, wij, de crisis die wij nu hebben met vergrijzing... en met, uh, met een bubbel-economie um, die we gecreëerd hebben... die hebben ze in Japan al twintig jaar. En in Japan hebben ze 20 jaar geleden hebben ze bedacht... ze hebben eigenlijk on, uh, instrumenten ontwikkeld... Uh, waarmee je ontwikkelingen kan stimuleren... zonder dat je zelf het ontwerp bepaalt. Ja. En uh, wat ik zelf een heel interessante wetgeving bijvoorbeeld vind die zij hebben... is dat als 70% van de grondeigenaren het met elkaar eens zijn over herontwikkeling... Mm -hmm. dan is de overheid verplicht om ruimte te bieden... Aan het verruimen ja, maar dan van heb de je het over Een heel ander eigenaars, uh, uh, eigenaarsverhoudingen dan hier. Er zijn een paar wetjes die je doorvoert. En dan uh, is dat. Maar er zit nu een specialist ja, aan het aan. Het is vergelijkbaar met een landinrichtingsinstrumenten, uh, die bestaan ook in Duitsland. Ja, dus precies, zover ja. hoef je niet te gaan. Mm -hmm. Maar uh, daar zijn, en je hebt hetzelfde ook met appartementsgebouwen, waar tegenwoordig ook uh, traditioneel moet iedereen het eens zijn. Hè. appartementsrechten bestaan nog niet zo lang. Maar appartementsgebouw op een moment komen ze aan het eind van een leven. Uh, en dan is het heel lastig om tot vernieuwing over te gaan. Ja. Want uh, iedereen moet daarmee eens zijn. En zeker wanneer het een groot gebouw is, is dat heel lastig. Dus op een gegeven moment kom je dan aan instrumenten om... als je zegt van nou, dat moet de overheid doen. Hè. De overheid kan via onteigening die laatste partijen onteigenen. Maar dat kan je ook regelen op een manier uh, die u net schetst. Uh, in de vorm van dat je dan met meerderheden gaat werken. Zoals het ook bijvoorbeeld in Hongkong is ontwikkeld. Ja. En daar, landen waar je daar toch veel meer te maken hebt met die hervening. En dat betreft is het ook een maar beetje... Maar dat ligt enorm gevoelig als we naar Europa kijken. Het, uh, de besluitvorming proces veranderen van unaniem naar meerderheden. Dat, dat geeft wel oorlog. Nee, dat is... Dat, dat, dat, dat, dat is verwarf, ja. ja, je moet, moet heel goed uitletten van de, de, de financiële regels en de toegang tot de rechten voor de minderheden. Dat moet allemaal helemaal goed geregeld zijn. Dat is één punt. En het uh, tweede punt is natuurlijk dat dit ook uh, nu ook heel actueel is. In de zin van dat de woningbouwcorporaties uh, die verkopen plannen. Ook daarin is een van de uitzonderingen uh, dat de woningen wellicht uit een renovatie toestem. Maar elke woning is ooit een renovatie toestijn. En als je niet ja. kan verkopen omdat de woning ooit aan renovatie toeziet, Elk woningcomplex ja. zal ja. ooit aan renovatie toe zijn. Ja, nou, wat ik belangrijk vind is dat de, de, in feite hebben we het over het principe van zelforganisatie. Hè? Ja. Dus dat ja. de vormen van zelforganisatie geïntroduceerd worden in plaats van dat de overheid bedenkt dan wel dat een eigenaar van de grond het bedenkt. En de, de, de, de, de, de grote vraag is wat de overheid dan vervolgens moet doen om dat mogelijk te maken. Mm -hmm. En dan moet je dus heel veel wetgeving die we op dit moment hebben, op zijn kop zetten. Hè? Nou, dat is ook, een vraag, moet je inderdaad ook. ook om, uh, de overheid? Ja, de overheid die kan natuurlijk uh, uh, niet alleen hij het mogelijk maken. maar die heeft ook uh, middelen. Uh, of die moet nieuwe middelen ontdekken. om toch sturing aan te brengen. Nee. Bijvoorbeeld uh, knooppuntontwikkeling. dat wil zeggen verdichten rondom uh, bijvoorbeeld de Zuidas. Uh, door knooppuntontwikkeling in uh, de randstad mogelijk te maken. kun je je, je vervoer je Veel mm -hmm. beter en uh, slimmer organiseren en ook je grond gebruiken. Ik hoor meneer Das ook steeds zeggen: juist op het moment dat daarvoor komt dat de overheid, de terugtredende overheid, nog wel degelijk een aantal taken heeft, nog wel degelijk zich, uh, uh, de verantwoordelijkheid op zich moet nemen voor een aantal zaken. Ja, ik steeds, denk juist, dat ja, dat, dat, ja, dat inderdaad maar is inderdaad waar. Omdat wij eigenlijk steeds meer het besef moeten zien te krijgen, ook in die komende 40 jaar, dat, dat grond iets is wat uh, wezenlijk eigenlijk aan niemand had toebehoord, slechts aan de mensheid. He, wij zijn hier komen wonen, we hebben dus eigendomsrechten op grond overal gelegd. Ja. En dan is er het, het conflicterende idee binnengekomen ineens... dat wij met z'n allen, zie de kerstreden van onze haremaris de koningin... eigenlijk moeten gaan opletten op wat dat bolletje aarde... onder ons beheer fout en goed kan gaan doen. Mm -hmm. En ik denk dat de overheid in de toekomst een taak krijgt om duidelijk toe te zien op gebruik of misbruik van kostbare grond. En dat daar hoort bij verplicht stapelen op gebieden... Mm -hmm. waar je grond wil sparen. U vindt gewoon dat de overheid dat moet verplichten? Ja, ik en dat denk moet dat, mogen, dat er in moet de toekomst zelfs een uh, moment komt... dat iedereen dat gewoon gaat vinden. Ja, dat is natuurlijk wel, Adrie Duivenstein een, een, een, een anticyclische ontwikkeling. Althans, ik nee. de ontwikkeling is precies tegenovergestelde nee, nou ja, ja, dat, het tegenovergestelde. Je ziet het ja, toch in en je ziet het er ook in Singapore. ik heb het over even over de Nederlandse Rijksoverheid. Ja. Nou, ja, nou ja, dat, dat is natuurlijk de paradox. Hè. Dus er, is, er, er is op dit moment een kabinet, maar ook een sfeer in Nederland... van we moeten zo min mogelijk regelgeving... terwijl ja. we tegelijkertijd alles wel geregeld willen hebben. Hè. Want ja. we accepteren niet dat we risico's lopen of ja. dat er fouten gebeuren. En beide kunnen niet waar zijn. En beide kunnen niet waar zijn. Dus je zal opnieuw, maar dan kom je inderdaad op de vraag van wat is, het, wat, is het, laten we zeggen, wat is het visionaire idee van 2040 voor de, voor de inrichting van Nederland? Ja. He, want daar gaat het uiteindelijk gaat het om over. Dan gaat ook met een vraag of de overheid zelf die heeft. Nou, de overheid Weet. zal dus beelden moeten creëren. En, en, en, maar een beeld kan dus ook zijn het verstrekken van concessies. He? Dus om burgers mogelijkheden te geven. Ja, ja. Een beeld kan ook zijn eh, organische groei. Dus waardoor, waardoor, waardoor dus mensen geïnspireerd worden om initiatieven van onderop uh, te mm -hmm. nemen. Maar ik wil een, ja. een beeld voor ja, ja. het naast architect. Het ja, gaat heel erg over de overheid. Dat vind ik nogmaals het succes van de 20ste eeuw. Ik, ik luister op dit moment liever naar vergezichten van Wereldnatuurfonds of, uh, laten we zeggen, grote werkgeversorganisaties, grote werknemersorganisaties over wat er in Nederland nodig is. Ik vind de, de afgelopen 10, 15 jaar want. is de overheid eigenlijk steeds minder uh, die, die factor geworden. Die ons allemaal, laten we zeggen, evenredig en gelijkwaardig bedient en behandelt. De overheid is gewoon een speler geworden. Die je evenveel of even. Hè, dus laten we zeggen, wel of niet kunt je vertrouwen op zijn overheid. continuïteit, op zijn consistentie, op zijn verifieerbaarheid enzovoorts. Ik zie nu meer en intelligentere en doordachtere verhalen vanuit. Nou, we zeggen maatschappelijke organisaties... met, mm -hmm. een, met een mondiaal perspectief. Dan van, maar nou uh, heb je het over, heeft u het over overgeten... de Rijksoverheid... als het gaat om een visionair plan... over wat van wat, vroeger de notas ruimtelijke ordening... wat moet er met het land gebeuren? Ja. Dan zegt u, dat mis ik bij de Rijksoverheid. Nee, ik vind de Rijksoverheid dat... doet nu... wat de wet ruimtelijke ordening van haar vraagt. De nieuwe hen, wet ruimtelijke ordening, ja. Dat is namelijk dat ze zich bezint op de nationale belangen... in de ja. sfeer van de ruimtelijke inrichting van Nederland. Net zo goed als de provincies dat nu moeten doen. En ik adviseer het provinciaal bestuur van Zuid-Holland twee dagen in de week. Ja, en ik maar... hamer er voortdurend op dat zij nog helemaal in dat 20e eeuwse stramien zitten... van verbieden om een, een huisje te bouwen aan de rand van een dorp en zo... Mm -hmm. dat ze zich onvoldoende bezinnen op wat is er op provinciaal niveau... feitelijk aan opgaven te verrichten. En hoe gaan we dat dan doen? Jawel, maar dan, dan zou je, dus dan de zou je naar mij gewoon niet moeten verzetten... tegen een rol voor de overheid. Maar zo moet je definiëren wat de rol van de overheid is. In jouw geval, en daar ben ik het mee eens... heb je het over initiatieven uit de samenleving. Ja. En de overheid zou die initiatieven moeten faciliteren. En, en die initiatieven moeten niet tegenkomen een rigide regelgeving. Ja, en dat kan ook. Okay. Ik geloof dat. Die initiatieven duidelijk ondersteunen in een experiment wat van de overheid gericht tot de mensen komt om te ontdekken welke nieuwe mogelijkheden er liggen ja. hè, die nu niet gesteund worden. Okay. Maar zegt u erbij, want het is natuurlijk niet de politieke kleur van dit kabinet om dit soort dingen te gaan doen? Of zegt u nou, de, de werkelijkheid die zal zo'n opwaartse druk veroorzaken, de problemen zullen zo groot worden, dat een overheid dat wel moet gaan doen? Uh, ik denk uh, het wel, ja. Rood, blauw of geel, maakt niet uit. Nou, ik denk over die politieke kleur kunnen we het eens of oneens zijn. Maar ik geloof dat deze overheid mist een uh, ministerspost die echt 40 jaar verder kijkt. Mm -hmm. Met andere woorden, we zouden eigenlijk een, een toekomst. Een minister moeten hebben. Een minister van, Futur en minister van toekomst. Ja. Of een minister van straks. Of een minister, minister van, van Hoop. straks, Dat is leuk. <laughs> Oké. Okay. Uh, we zijn uh, aan Manana. het eind gekomen. Ik wilde de gasten gaan bedanken. En ik heb begrepen dat een van onze gasten, Rudolf Das... een cadeautje bij zich heeft voor de rest van de heren. Wat heeft u voor hem meegenomen? Ik heb, voor, uh, ik heb vijf uh, afdrukjes gemaakt van dit epistel wat ik hier zie. Ja? En dat is de dassterp uitgewerkt... De Dasseterp. Voor jullie allemaal. De en de Dassenburg, ja, dat is een beetje gewoon. Ik heb er de daster van gemaakt. Wat is, wat dat is het? Wat een voorbeeld van hoe we ruimtelijke ordening zouden kunnen indelen. Met een uh, aantal uh, woningen per hectare. 64,6 woningen per hectare uitgedokterd in uh, een drietal uh, heuvelachtige terpgebouwtjes. In een uh, werkelijk... Droomachtige, vrije Kijk, omgeving, niet hoger dan hogerloop. Het is een blauwdruk waar uh, de en overige het gasten maar zich even over moeten buigen. Deze dag, uh, als we straks klaar zijn met dit verhaal, zal ik ze uitdelen. Rudolf Das, heel erg hartelijk bedankt dat u hier wilde zijn. Ton Verhoeven, Rijksadviseur Infrastructuur, ook bedankt. Adrie Duivestuin, Wethouder in Almere. Erik Luiten, Landschapsarchitect. En Willem Korthals, alders Planoloog. En de man die alles weet van grond hier in ons landje. Dit was de Villa voor vandaag. Wij zijn er morgen dan zelfsprekend weer. Vanaf half vier op deze zender. Zometeen het Radio 1-journaal. Lucella ja. Carasso. Goedemiddag. Hi. We praten door uh, zometeen over de uitspraken van Nout Welling vanochtend. Dat we er echt rekening mee moeten houden dat we de lening aan Griekenland niet terugkrijgen. Zo'n uh, bijna vijf miljard is dat. En Holleder, Willem Holleder, die kan je waarschijnlijk weer tegenkomen in Amsterdam volgende maand op straat. Daarover meer na half vijf. Dan zijn we terug. Eerst het nieuws. Radio 1. NOS Journal. De Duitse president Wolf is weer in opspraak. Hij zou half december hebben geprobeerd te voorkomen dat de Duitse krant Bild het verhaal over een omstreden, politiek gevoelige privélening publiceerde. Wolfs hebben gedreigd Bild de oorlog te verklaren. Chemiepak spant een kort geding aan tegen de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Het bedrijf wil de publicatie eind deze maand van een rapport over de grote brand in Moerdijk tegenhouden. Volgens Chemiepak staan er in het concept tientallen fouten die allemaal moeten worden aangepast. De jongen van elf die op avond werd beschoten in Kuik... is zeker geraakt door een kogel, dat zegt de politie na onderzoek. Het is nog niet duidelijk wat voor wapen is gebruikt. De jongen werd in Kuik beschoten toen hij vuurwerk afstak... en raakte daarbij zwaar gewond. Hij ligt nog op de intensive care, maar na een operatie is hij buiten levensgevaar. En het Syrische bewind gebruikt nog steeds geweld tegen zijn burgers. Dat er nu waarnemers zijn van de Arabische Liga maakt geen verschil. Dat zegt de topman van de Arabische Liga... Die opnieuw pleit voor een volledig staakt het vuur. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB-verkeersinformatie. Alle files op dit moment bevinden zich in het zuiden van het land. Allereerst op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er staat tussen Born en Knopert-Kerensheide 3 kilometer file. Dat heeft alles te maken met een file op de A76. Heerlen richting de Belgische grens. Daar is namelijk een vrachtwagen gekanteld geladen met lege flessen. Die worden nu opgeruimd. Tussen Schinnen en Knopert-Kerensheide staat 7 kilometer file. En de A76 is ook dicht tussen Knopert-Kerensheide en Stein. Verder op de A27, Breda richting Golkum. Tussen knoop het Hooipolder en Hank 4 kilometer file. Daar wordt ook opgeruimd een, een tankauto met mail geladen. Daarom is de rechte rijstrook dicht verkeer richting Utrecht. Kan beter omrijden. Via Waalwijk en Den Bos via de A59 en de A2. Mijn privé mening over private banking. Ik heb het gevoel dat de tijd steeds sneller gaat. Nog even en de kinderen zijn aan zet.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 Goedemiddag, wij praten nog even na over oud en nieuw. Rustig verlopen is een relatief begrip, weten we inmiddels in Nederland. In andere Europese landen, daar verloopt de nacht echt rustig. Hoe komt dat? Die vraag stellen wij vanmiddag. Chemiepak probeert een onderzoeksrapport over de brand tegen te houden, daarover zometeen meer. En zo aan het begin van dit nieuwe jaar kijken wij naar de nieuwe belastingregels en naar Denemarken. Want Denemarken is vanaf nu voorzitter van de Europese Unie. Een land zonder euro met als belangrijkste opdracht vooralsnog die euro in stand houden. Het Radio 1 Journaal is er tot half zeven vanavond. Eerst dat nieuws over Willem Holleder, die waarschijnlijk eind deze maand vrijkomt. Verslaggever Robert Bas volgt die zaak, volgt Holleder. Uh, Robert, de indruk bestond eigenlijk dat hij nog wel even vast zou zitten. In ieder geval uh, bij mij. Waarom komt hij vrij? Waarschijnlijk. Nou, hij heeft uh, twee derde van zijn straf uh, erop zitten. Hij is veroordeeld tot negen jaar zelfstraf voor de afpersing van een aantal vastgoedmensen, zoals uh, Willem Enstra. Uh, er waren natuurlijk ook wel aanwijzingen dat hij mogelijk betrokken is bij een aantal liquidaties. In het najaar zijn daar die uitspraken nog eens bijgekomen van die kroongetuigen. Die zegt dat hij zelf direct van Hollede de opdracht heeft gekregen om uh, Kees Houtman te vermoorden. Dus iedereen dacht van, nou ja, dus Willem Hollede zal worden aangehouden voordat hij vrijkomt uh, eind januari. Nou, we weten nu inmiddels dat er een soort overleg is geweest bij het Openbaar ministerie. En dat besloten is om hem niet toe te gaan voegen, zoals het zo mooi heet, aan het liquidatieproces. Het proces wat al jarenlang loopt, waarin een aantal mensen staat voor liquidaties in de onderwereld. Het Openbaar Ministerie zegt, daar gaan we hem niet aan toevoegen. Wil, wil dat zeggen dat het, het bewijs tegen hem, of die verklaringen hè, die uh, zijn gegeven in dat liquidatieproces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 de economische proces economische reden is geweest om hem niet bij dat proces te voegen. maar ik kan je voorstellen, als hij nu wordt toegevoegd aan dat proces... als, als mogelijk opdrachtgever, dat dat nog veel meer vertraging gaat opleveren. Het duurt nu al bijna drie jaar. Het had al anderhalf jaar geleden afgerond moeten zijn. Hollede komt kom erbij. Nou, dan ben je nog zo anderhalf jaar verder. En we hebben een groot probleem in die zaak. En dat is namelijk de voorzitter van de rechtbank. Die moet met pensioen. Die wordt zeventig. Dus dat proces moet dit jaar worden afgerold. En nou ja, met Hollede erbij is dat onmogelijk gewoon. Dat kan niet uh, apart dan behandeld worden? Dat ze zeggen, nou, we veroordelen misschien een paar mensen... en we gaan nog even met Holleden verder? Dat is het meest logische scenario. Uh, Holleden blijft gewoon verdachten. De beslissing of hij vervolgd gaat worden... gaat de ministerie in een later uh, moment gaan het nemen. Nou, het, proces, uh, het liquidatieproces was gewoon volgens de agenda afgelopen. Dan hadden we anderhalf jaar geleden al de situatie gehad... dat een aantal mensen mogelijk veroordeeld waren geweest. Dan vervolgens hadden ze met Willem Holleden kunnen beginnen. Uh, nou ja, dat is dus niet gehaald. Dus Holleden zal op vrije voeten komen... Er zal gewoon de beslissing of hij wel of niet uh, vervolgd gaat worden voor de liquidaties in vrijheid kunnen afwachten. En is bekend hoe zijn gezondheid is? Hoe zijn leven zal zijn als hij straks vrij is? Nou, we weten natuurlijk dat hij hartproblemen heeft. Uh, dat hij toch uh, nou ja, dat hij niet lekker in zijn vel zit. Uh, opvallend is natuurlijk ook dat hij, uh, elke gedetineerde die vrijkomt, die heeft het recht dat hij een weekendje met verlof mag gaan. Een beetje te wennen aan de buitenwereld. Daar heeft hij om. Onduidelijke redenen vanaf afgezien. Nou, die onduidelijke redenen zijn misschien niet zo onduidelijk. Want we weten ook wel dat hij toch wel bevreesd is. van wat hem in de buitenwiel staat te gebeuren. Hij loopt uh, gevaar. Nou ja, we weten onder andere dat hij hier en daar heeft geïnformeerd. Uh, uh, of hij een gepanzerde auto kan huren of leasen. Nou, dat doe ik niet als je alleen vrienden in de buitenwereld hebt. Dus hij zou het misschien ook wel fijn vinden als dat proces eigenlijk eerst wordt afgerond, dat liquidatieproces, en dat hij daarna pas vrijkomt. Uh, maar ja, dat nou gaat ja, dus uh, niet gebeuren. Moeilijk, we kunnen geen contact met hem krijgen. Maar ja, ja kijk, hij heeft natuurlijk heel veel vijanden gemaakt in de onderwereld. Uh, heel veel mensen in de onderwereld uh, beschouwen hem als de opdrachtgever voor de moord op Willem Enstra. Of dat nou wel of niet zo is. Heel veel mensen, criminelen, hadden geld geïnvesteerd bij Willem Enstra. Dat zijn ze allemaal kwijt. Nou ja, Die mensen zouden wel als verhaal kunnen gaan halen bij Willem, uh, Willem Holland. We zeggen elke keer, waarschijnlijk komt hij vrij. Uh, dat wil zeggen dat er dus nog een mogelijkheid is dat hij alsnog vast blijft. Wat, wat zou dat zijn? Nou ja, Het is vandaag 2 januari. Uh, 31 januari is nog ver weg. Er kan natuurlijk van alles gebeuren. En reken maar natuurlijk dat het bericht dat hij uh, in vrijheid komt... dat dat ook veel beroering zal veroorzaken. Bijvoorbeeld in Den Haag. En natuurlijk Je bedoelt bij de politiek? Gesloten. Ja, bijvoorbeeld. Maar die gaan daar toch niet over? Nou, We weten natuurlijk allemaal wel dat er vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie... toch wel bepaalde lijnen lopen uit het openbaar ministerie. En wie weet hebben ze ergens nog een klein zaakje liggen... Uh, waar we dus weer een periode kunnen binnenhouden. Robert Was, Bas, wij wachten af wat er in uh, januari gaat gebeuren met Willem Holleder. Dank je wel. Het bedrijf ChemiePak spant een kort geding aan tegen de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. De raad heeft die grote brand bij de ChemiePak in januari vorig jaar onderzocht. Eind deze maand zou er een rapport over moeten verschijnen. ChemiePak wil dat tegenhouden. Hendrik Willem Hofs. Henrik Willem, eh, waarom wil ChemiePak niet dat dat rapport gepubliceerd wordt? Nou, dat rapport in conceptvorm, dus een, uh, een tijdelijke vorm, is uh, al rondgestuurd naar alle betrokkenen. Ook naar ChemiePak. En volgens het bedrijf staan er tientallen feitelijke onjuistheden in die allemaal moeten worden aangepast. Nou, er lopen allerlei zaken rondom dat bedrijf. Ze hebben het daar behoorlijk druk mee. En de advocaat zegt, ja, we hebben eigenlijk meer tijd nodig om al die feitelijke onjuistheden eruit uh, te halen. En uh, het bedrijf, de advocaat daarvan, heeft twee maal om uitstel gevraagd. Maar meer dan een week extra heeft dat niet opgeleverd. Daarom stapt het bedrijf nu naar de rechter en eist dus uitstel tot 1 april. Daarnaast, en dat is ook wel een belangrijk ding, maakt het uh, uh, bedrijf... ...ook bezwaar tegen het gebruik van processen verbaal... ...uit de strafzaak in het rapport van de onderzoeksraad. De raad baseert zich op een aantal ja, processen verbaal... ...die dus in die strafzaak ook gebruikt worden. Uh, ja, en, en die moeten eigenlijk nog getoetst worden door een rechter. En het bedrijf zegt, ja, hoe kan dat nou dat de rechter zich er nog niet heeft uitgesproken... ...en dat het dan in een hoofdstuk komt van de onderzoeksraad, van het rapport. En als een soort van waarheid wordt gepresenteerd. En hoe gaat de onderzoeksraad hiermee om? Hebben ze daarop gereageerd? Nou, ze zijn eigenlijk best wel een beetje verbaasd, want het is de eerste keer dat dit gebeurt. Dat iemand dus een publicatie van een rapport wil tegenhouden via de rechter. De onderzoeksraad zegt dat iedereen, dus alle betrokkenen, een maand de tijd krijgen om te reageren op feitelijke onjuistheden in het rapport. En dat er dan ook gekeken wordt bijvoorbeeld, de brand is ontstaan om half drie of om twee uur. Dan wordt er gekeken, was het twee uur half drie. Dan wordt het ook aangepast in het rapport. Chemiepak heeft dus inderdaad een week extra gekregen. Ja, en, en, en meer kunnen ze niet doen, zeggen ze bij de onderzoeksraad. Uh, het wordt best wel lastig, want dit is een wettelijke termijn die, wordt, die is vastgelegd. Dus ja, hoe een rechter daarover gaat oordelen. In principe staat de onderzoeksraad in het recht om gewoon een maand de tijd te geven. En is dat voldoende? Het kort geding, dat dient 11 januari. Hendrik Willem Hofs hoorde. Ook Duitsland heeft net als Nederland nog geen strenge winter. Toch wordt er flink gestookt. In Berlijn zijn nog altijd zo'n 30.000 huishoudens die dat met kolen doen. Dus daar heb je ook nog tientallen ouderwetse kolenboeren. Briketten in papier verpakt, dan weegt het 10 kilo. Vijf pakken gaan dan in een houten kistje met een draagband. En Kert, de kolenboer, zou zo de trap op op zijn rug naar de kolenkamer. Wacht, wacht. Mevrouw Rijnveld laat ze naar boven sjouwen. Dat kost wat extra, maar spaart een hoop geschouw voor haarzelf. Hoe lang doet u hier nou mee? Dat ja, is dus zo veel vijf weken, den winter zou ik daar niet hinkriegen. of de bodem. Dit is voor een week of vijf. Meer past toch niet in de kamer, dus daarna moet ik weer opbellen en nieuwe bestellen. Maar het ruikt wel lekker hier in huis. Je je wie warm dat is. Het is een beetje Ja. Even op de katten letten dat ze niet wegglippen uit de woonkamer. En ze vinden het heel lekker, zegt ze. Dat is een gezellige warmte. En stookt daarom kolen. Nee, dat was het enige geweest wat hij gemaakt Ik had het die de venster gehabt en zo met een eigenlijk vooral omdat het een oud huis is. Het tocht overal en dan is kolen heel goed. Met gas zou je hier een ongeluk stoken. Dat zou zo duur zijn. Dan zou ik moeten verhuizen. En zo gaat het allemaal net. Ja. In de auto naar de volgende klant, het is wel zwaar werken. Ik ben gestopt met roken, zegt Gert. anders had ik het niet zo lang volgehouden. Je moet ook niet te lang vakantie nemen, dan ben je niet goed getraind. Het is dus eigenlijk niet iets wat iedereen kan doen. 50 kilo op je rug, de trap op. andere 2-2 Dirk Keukler is de baas van Gert. Hij zorgt dat alle bestelauto's hier vandaan met de goede lading naar de klanten gaan. Het hele terrein langs een spoorbaan ligt vol met kolen. Wat heeft u hier allemaal? Dit is alle, uh, also Hier in Berlijn is hauptsächlich braunkohle. Wij, het Braunkolerevier, bloot 100 kilometer weg is van Berlijn. Het meeste is bruinkool, dat wordt hier nog in de buurt van Berlijn wordt dat gewonnen. Je kan het in losse blokken krijgen of gebundeld in papier. Dan krijg je niet zoveel stof in huis. Het papier brandt ook gewoon mee. Dat is wel iets duurder dan losse briketten. In de 70er-jaren heb je in West-Berlin, nog 700 of 800 lagen. En nu heb je ik, in de samt Berlin 20. Wordt die im Assenwets nog.? Daar wordt het rapide, met eenmaal. Daar waren ja ook in jeder straat twee, drie kolenhändlers. Toen ik klein was, waren er nog 700 kolenboeren in West-Berlijn alleen al. En nu zijn er nog maar 20 over. En in Oost-Berlijn had je voor de val van de muur nog twee kolenboeren per straat. Maar daar is nu zoveel gerenoveerd dat er bijna niemand meer over is. En hoe lopen de zaken? Want het is niet heel koud deze winter. Dat dacht man zo voort. met de arbeid. Die laatste twee jaren hadden we onheemse kelten en veel sneeuw. Daar had men die arbeid in Groningen niet geschafft. En nu schoft men ze goed. Nee, het is geen goede winter tot nu toe. Dat merk je ook wel. De afgelopen twee jaar was de winter heel vroeg al streng. En dat kon je nauwelijks bijbenen. En nu is het veel rustiger. De mensen moeten wel een beetje stoken, maar er wordt bijna niet meer bijbesteld. Bij de volgende klant, mevrouw Jung, mogen de briketten naar de kelder. Het is eigenlijk een mooi, chic huis, maar ze is een overtuigde kolenstookster. Een gasetagenheizung einbauen en demnach natuurlijk dan die miete entsprechend erhöhen. En um, oh. ja, ik heb geklagt en heb mijn kachelöfen aber trotzdem behalten. Wel ik een arrangement met mijn gevonden In de jaren tachtig heb ik de gaskachel hier tegengehouden. Mijn huurbaas die wilde dat overal inbouwen. Ik heb bezwaar gemaakt en uiteindelijk heb ik gewonnen. Dus ik stook nu als enige in huis nog op kolen. Is die wärme ook anders als andere mensen bezoeken die het niet hebben? Ja, mijn nazen is vrij. Die is vrij. Mijn bloemen werden niet door Heizingsluft getrokken. De lucht wordt er niet zo droog van. Dus ik ben bijna nooit verkouden. Mijn bloemen staan langer in de kamer dan bij de buurt dat is echt een verschil. Je moet elke dag even een emmer briketten vooruit de kelder halen... maar dan heb je ook wat. Ja, ja, ja. Wouter Meijer hoorde u over de kolen in Duitsland. Straks Den Haag bezuinigt uw gemeente ook. Hoe? Dat zoeken wij deze week uit in vijf gemeenten. Het verkeer bij de ANWB, Erwin De Hart. Ja, er staan natuurlijk niet veel files... omdat het vakantie is uh, voor veel mensen nog steeds... Wel uh, is er iets uh, gebeurd in het zuiden, in Limburg. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht... staat drie kilometer file tussen Borne en keer en zijde. En dat komt door een file op de A76. Hele richting de Belgische grens. Zeven kilometer tussen Schinnen en Knoop het Kerensheide. Er is een vrachtwagen geladen met lege flessen gekanteld. En de A76 is ook dicht tussen Knoop het Kerensheide en Stein. Je kan omrijden via Maastricht via de A79 en de A2. Naar verwachting van Rijkswaterstaat komt de A76 pas rond zeven uur vanavond weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. De lokale overheden moeten de komende jaren zo'n 10% bezuinigen. Dat gebeurt in iedere gemeente natuurlijk op een andere manier. En deze week kijken wij wat er bedacht wordt om geld te besparen. We beginnen in de gemeente Molenwaard, dat ligt tussen Rotterdam en Gorkum. De gemeente Molenwaard komt naar je toe. Ja, dat klopt inderdaad. We gaan op pad. Ik zit in de auto met Gerold Den Haan, teamleider Klantcontact. En waar gaan we naartoe? Wij gaan naar een van de kernen van de Waard en dat is de Kernstreefkerk. Streefkerk. dan gaan we op huisbezoek in het kader van de WMO, wetmaatschappelijke ondersteuning. En dit is uh, zoals de gemeente Molenwaard het gaat doen. Mensen niet meer naar het gemeentehuis te laten komen, want dat is er niet meer. Maar de ambtenaren gaan bij de mensen langs. Nou ja, in het begin is dat natuurlijk best wel uh, wennen, want het is een andere manier van doen. En, uh, ja, maar op een gegeven moment als je inderdaad de, de positieve geluiden van de, de klant hoort... Ja, dan heb je zoiets van, uh, we doen het goed, we zijn op de goede weg. En dan uh, geeft dat voldoende motivatie om ermee door te gaan. Dus dat is positief. De fusiegemeente Molenwaard krijgt dus geen gemeentehuis. Nu blijkt dat een gouden vondst, maar eigenlijk is het idee ontstaan... doordat de fusiepartners Graafstroom, Liesveld en Nieuw Lekkerland... het niet eens konden worden over de plek waar een nieuw gemeentehuis zou moeten komen te staan. Maar van deze nood is dus een deugd gemaakt, zegt Jan van Ginkel. Hij is gemeentesecretaris van Molenwaard. Wat wij hier hebben gedaan is de combinatie gemaakt. Tussen enerzijds een bezuinigingsopgave op bedrijfvoeringskosten en anderzijds een innovatief dienstverleningsconcept. Waarbij we letterlijk naar de burgers toe gaan. En Rienes Houtman, burgemeester van Nieuw Lekkerland, valt hem bij. En voor een deel hebben wij uh, natuurlijk vijf stappen vooruit gemaakt in de sfeer van de dienstverlening uh, digitaal. Uh, dus voor een heleboel zaken, dan ga je niet meer naar het gemeentehuis... dan uh, tik je dat gewoon thuis in op je computer en je krijgt je antwoord. Mm -hmm. En eventueel wordt het product wat je vraagt uh, gewoon thuis bezorgd. Dat kan in de, de sfeer van bouwvergunning uh, en van uh, ja, aangifte bij, uh, bij mijn geboorte en dergelijke. Uh, dat is in ontwikkeling, maar we gaan helemaal die kant op. Uh, waardoor je een hele lage huisvestingsbehoefte hebt en in financiële zin... Uh, is dat een hele voordelige oplossing geworden? En hoeveel bespaar je daar dan mee door geen nieuw gemeentehuis neer te zetten voor die fusiegemeente? Bij een ambtenarenkorps van een gemeente van ongeveer 30.000 inwoners en je bouwt een zeg maar, traditioneel gemeentehuis met raadzaal en balies en loketten, dan moet je denken aan een bedrag in de orde van uh, 15 à 20 miljoen. Het pand wat wij straks nodig hebben, maximaal een derde of een kwart. Uh, dat is substantieel minder natuurlijk. Het heeft ook letterlijk geen voordeur. Want het is alleen maar een back office voor ambtenaren. Waar is de gemeente voor de inwoners? Die zit in je toetsenbord om het zo om te zeggen voor alle digitale producten. Of, wat ik altijd zeg, in je deurbel. Want we bellen gewoon bij je aan om producten te komen brengen. Hallo. Goedemorgen, Goedemorgen, aan de Waard. Dank u. Hallo. Gebruik van de trap, vertelde mevrouw, en ook met name s'nachts, zijn ja. toilet uh, boven. In... Hans Snoek, WMO-consulent, neemt de gezondheidstoestand van Jannie Veen door... om te kijken voor welke voorzieningen ze in aanmerking komt... en of ze recht heeft op een verhuisvergoeding. En mijn man hebben een traplift gehad, dus ik weet... Mevrouw Veen vijf... is blij dat er een ambtenaar bij haar langskomt... en dat ze niet naar het gemeentehuis hoeft. Nou, dan wip je niet zo gemakkelijk aan, want dan moet ik helemaal naar de gemeente, gemeente Bleskensgraaf. Ja. En ik krijg geen auto ben je voor een bezoekje van vijf minuten bij een paar uur onderwerp. We gaan eigenlijk nu op dit moment frequenter als voorheen bij de mensen langs. U wordt echt een rondreizende ambtenaar. Ja, dat bevalt heel goed. Het, uh, het heeft ook duidelijk een, een meerwaarde. Je ziet op een gegeven moment ook niet alleen het gesprek... wat we zojuist ook hebben gehad met mevrouw... maar je kijkt ook uh, zeg maar de, de leven en de woonomgeving. Daar doe je het uiteindelijk ook voor. Ja, heel bedankt. Tot ziens. Af en toe moeten de gemeentelijke overheden en wie niet is een keer het mes op de keel gezet krijgen. Om tot tot werkelijk fundamentele veranderingen te komen. Het mes op de keel zetten lijkt mij nooit het doel op zich. De praktijk leert wel dat als de duimschroepen wat aangedraaid worden, de creativiteit, niet fijn, hoor. De, crea nee, maar de creativiteit in het algemeen geprikkeld wordt. En dan kun je soms tot nieuwe concepten komen ja. die goed zijn voor de samenleving en de burger. De burgers, in dit geval in de gemeente Molenwaard, Roelpouw was dat. Morgen een verslag vanuit de Drechtsteden. Gerrit Hiemstra is hier. Goedemiddag Gerrit. Goedemiddag. Gelukkig nieuwjaar. Ja, hetzelfde. Geldt dat ook voor het weer? <laughs> nou ja, het weer... Dat Beginnen we, spurt, we gelukkig. Dat, het weer dat, dat, dat, dat laat zich niks gelegen liggen aan het, nou ja. uh, de datum. Dus die gaat gewoon door. En uh, het jaar begint heel erg wisselvallig... Uh, dat hebben we gisteren natuurlijk gemerkt. Heel veel regen is er gevallen. Vandaag weer een dag waarbij het wat beter is. Morgen krijgen we weer regen. Dan weer een dag waarbij het weer wat beter is. Dan weer regen. En dat gaat zo eigenlijk uh, continu door de komende tijd. En met veel wind ook? Ja, morgen krijgen we ook nog veel wind. Uh, aan de kust uh, mogelijk storm. Windkracht 9. Uh, ook nog zware windstoten tot zo'n 95 km per uur. Dus het is echt een rumoerige dag morgen. En dat wordt donderdag nog een keer dunnetjes overgedaan... Het hangt er natuurlijk een beetje vanaf hoe het dan gaat, maar dan is er opnieuw kans op storm. Dus uh, ja, rumoerig, begin van het jaar. Als je het dan hebt over de regen, hè, zorgt het voor veel wateroverlast? Nou, we hebben in december al een hele natte maand gehad met gemiddeld zo'n 150 mm regen... terwijl normaal iets, nou ja, ongeveer 80 of zo valt. Gisteren is er ook weer heel veel regen gevallen. Uh, vooral in het noorden, zo'n 20 tot plaatselijk 35 mm. En daar is al sprake van serieuze wateroverlast. Want het, uh, ja, het water staat daar zo hoog. En het probleem wat ze daar hebben is dat het water dat kan alleen maar bij app weglopen. Dan zetten ze de sluizen open en dan loopt het weg. Maar als het water te hoog staat, in de Eems is dat, helemaal in het noordoosten van het land... dan kan het water niet weglopen. Of tenminste, dan kan er te weinig water weglopen. En dat is er nu aan de hand. Dus ze, er komt wel water bij in de vorm van regen... maar ze kunnen het heel moeilijk kwijtraken. Nou is vandaag een dag met weinig regen. zo'n een beetje een droge dag, dus dan kunnen ze toch wel wat kwijtraken. Maar ik denk dat er morgen weer zo'n uh, 10 of misschien zelfs wel 20 mm bij komt... Dus ja, dat wordt dan toch wel uh, ja, oppassig geblazen daar. Is er nog iets positiefs? Uh, de temperatuur, blijft het lekker zacht of gaat die ook omlaag? Ja, niet iedereen vindt het overigens positief. De winterliefhebbers die zouden graag wat lagere temperaturen zien. Maar uh, we houden temperaturen aan de zachte kant. Een graad of acht de komende dagen. En uh, ja, dat is, uh, dat is misschien een pluspuntje. Ja, want ik begreep vandaag dat er allerlei voorjaarsbloemetjes al uitkomen. Dus uh... ja. Dat is natuurlijk logisch, dat krijg je met dat soort hoge temperaturen. Gerrit Hiemstra, dankjewel. Een onstuimige week dus, een onstuimig begin van 2012. Denemarken is voorzitter geworden van de Europese Unie. Voor een half jaar is dat altijd. En Denemarken heeft zich voorgenomen om bruggen te gaan bouwen... bouwen tijdens dat voorzitterschap. Denemarken is natuurlijk geen Euroland. Um, wat het wil, is dat het komend half jaar proberen de Eurolanden en de andere tien lidstaten van de Europese Unie nader tot elkaar te brengen. Dirk Evers is onze correspondent in Kopenhagen. Dirk, ja, brugbouwen is altijd goed, zou ik zeggen, vooral nu hè, in Europa. Uh, maar zit dat erin, denk je dat Denemarken dat ook echt kan? Volgens sommigen wel. Angela Merkel bijvoorbeeld, de Duitse premier... die zei dat Denemarken als een, een buitenbeentje misschien in staat is... om Engeland weer aan te halen, om Engeland weer in de schapenstal te brengen. En dat zei de Deense premier ook. Anderzijds had je dan uh, informele uitspraken hier in de Deense pers... van uh, de Franse president Sarkozy, die kennelijk tijdens een of andere... Uh, Europese top in Brussel had gezegd... jullie Denen, jullie zijn klein, jullie zijn niet bij de club. Uh, wij luisteren niet naar jullie. Ik zit ook even te denken aan de Britse premier Cameron. Het gaat goed met hem in de peilingen. Mede waarschijnlijk dankzij zijn optreden in Europa. Wat, wat zou de Deense premier daar dan aan kunnen veranderen? Wel, Denemarken staat dus, zoals je zelf al aangaf, uh, buiten de euro. Heeft nog drie andere voorbehouden. Doet ook niet mee aan het gemeenschappelijke asielbeleid bijvoorbeeld. En... Uh, ja, dus Denemarken is ook een beetje een buitenbeentje, begrijpt de Britten. En uh, ja, Helle toning Smit, de nieuwe premier van Denemarken, de sociaaldemocraten. Ze is getrouwd met een Brit, niet zomaar met een Brit, maar met de zoon van Neil Kinnock, de vroegere voorzitter van de Engelse Britse uh, sociaaldemocraten. Dus uh, zij denkt dat ze uh, ja, toch wel de mogelijkheden heeft om de Britten weer wat dichter bij de Europese Unie te halen. Maar dat is allemaal een beetje in de achtergrond... De grote thema's zijn natuurlijk, en dat zegt de Deense premier ook, het, de, de economische crisis die het allemaal overschaduwt, dit voorzitterschap, dat zegt zij ook zelf. En dan wil Denemarken vooral een paar klemtonen zetten. En het meest in het oog springend is wel dat men wil bijdragen... tot het scheppen van cleantech, van groene jobs. Want uh, volgens de Denen, volgens het huidige kabinet, het links, centrum-linkse kabinet... is die financiële crisis er niet toevallig. Het gaat om een grondstoffencrisis. En als we echt op lange duur iets willen bereiken... dan moeten we ook uh, ja, werken aan groene jobs... Dat is de agenda van Denemarken, los van de euro. Maar volgens hen dus helemaal niet los van de euro. Maar dat gaan ze ook doen. Dirk Evers, dankjewel vanuit Kopenhagen. We hebben weer veel ongelukken met vuurwerk gehad afgelopen weekend. Toch weer. Volgens de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb is het vuurwerk dat te koop is te zwaar geworden. Leo Groeneveld is voorzitter van de branchevereniging van vuurwerkhandelaren. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dat ook uw indruk, dat het vuurwerk te zwaar is geworden? Nee, ik denk niet dat dat uh, die, die, uh, die aantallen heeft veroorzaakt. Uh, ik, en daarom pleit ik ook eigenlijk voor, uh, voor een heel goed onderzoek... naar, uh, naar, de, da, naar de daadwerkelijke oorzaak van, van deze, deze wetselschades. Uh, op het moment dat je goed onderzoekt waardoor het komt... dan kun je daar wat aan gaan doen. En dit is een gevoel wat ik overigens... Bijzonder waardeer dat hij zegt: van, nou, we moeten er iets aan gaan doen. Dat vinden wij namelijk ook. Ja, nou, hij zegt er, uh, zit, er denk, zit meer kruid in. Ja, hij, hij zegt er zit meer kruid in dan vroeger. De, dat, dat hoef je niet te onderzoeken, toch? Dat stel je vast of niet, lijkt me? Dat stel je vast. Maar je moet eerst de oorzaak vaststellen. En ik ben juist van mening dat uh, juist producten met, met een heel laag kruidgehalte. dat die wel eens de oorzaak zouden kunnen zijn van oogletsel. Als het gaat om ernstige uh, uh, letsel, letsels, dan zou je kunnen denken... misschien heeft dat meer kruid wel, uh, wel aanleiding daartoe gegeven. Dus dan moet je kijken naar, naar het type letsel en waardoor is gekomen. Menno Gakeer is voorzitter van de Nederlandse vereniging Spoedeisende Hulpartsen. Goedemiddag ook. Dag, goedemiddag. Heeft u al een indruk waardoor die ongelukken ja. gebeuren? Nou, wij kunnen niet zeggen of dat door, door lichter of zwaarder vuurwerk komt. Wij, wij moeten wel constateren dat er veel leed en veel letsels uh, ieder jaar weer optreden. En dat dat uh, een debat over het gebruik van particulier vuurwerk uh, in ieder geval rechtvaardigt. En, en ziet u dan vooral oogletsel? Oogletsel is, uh, is uh, de, de, aan de ene kant van het spectrum een groot, uh, groot aandeel. Hè, vormt dat. Uh, maar aan de andere kant zien we ook veel brandwonden en veel extremiteiten letsel. En wat, wat is extremiteitenletsel? Als iemand een eigen vuur, vuurwerkbom in zijn gezicht laat ontploffen of zo? Handletsel, vingers, uh, ja. dat soort zaken moeten we aan denken dan. Ja, dat zijn natuurlijk uh, mensen die het zelf hebben gedaan. Maar, maar die andere slachtoffers, zijn dat ook mensen die zelf vuurwerk afsteken of, of vaak ook omstanders? Een groot deel van de, met name de oogletsels, zijn ook mensen die uh, wat, wat gewoon omstanders uh, betreft. En zou het goed zijn als er onderzoek naar wordt gedaan, meer dan nu? Ja, de vraag is wat, wat, wat u precies wilt uh, onderzoeken. Ik denk dat, dat uh, het, uh, het aantal letsels uh, uh, op dit moment ook al een, een duidelijk signaal is... en voor zichzelf spreekt. Ja, meneer Groeneveld, ja, de vraag is, uh, wat wil je onderzoeken? Nou ja, de burgemeester van Rotterdam die, die zegt, uh, naar mijn mening geheel terecht... Uh, het vuurwerk op oudjaarsavond is een fantastische traditie, die moeten we erin houden. Maar we moeten van, de let, van die letselschades af... Dan denk ik, daar ben ik helemaal met hem eens. Maar dan moeten we wel goed onderzoeken waardoor het letsel ontstaat. Ja, Maar dat gebeurt natuurlijk door verschillende dingen. Zou het niet een oplossing zijn als je het centraal af gaat steken in het vervolg door de gemeente? Nou ja, daar is een andere discussie. En die wordt ook gevoerd en die willen wij ook best wel voeren. Maar daarvan zegt de overheid op dit moment, en dat zeggen wij ook... ik denk dat dat, uh, dat, dat een, een tegenovergestelde werking gaat krijgen. Want dan, dan ga je een enorm marktgebied creëren voor de voor de Handel. En dan ga je vuurwerk op de, op de Nederlandse markt krijgen... wat veel en veel gevaarlijker is, wat niet gecontroleerd is. En, en mensen zullen massaal de grens oversteken... want in Europa is men niet van plan om, uh, om het nou, vuurwerk te verbieden. Wij gaan uh, horen na vijf hoe het in Europa gaat. Daar is het in ieder geval rustiger verlopen dan hier. Daar hebben we het na vijf over. Ik dank wel, meneer Groeneveld en meneer Gakeer. Ook u hartelijk dank. Vanavond, BNN Today. Je weet nooit meer wat waar is of wat niet waar is. En dat is gewoon eigenlijk een soort tekort. Daar moeten we eens een keer wat aan gaan doen. Vanavond om half negen, op Radio 1. Nu ik het terug hoor, is het eigenlijk nog erger. Er is dus iemand die zegt, uh, ja, eigenlijk gaat het helemaal in tegen mijn principes. En wat doet de zaal? Je gaat klappen. Luister en kijk mee op radio1.nl. In het jaar gaan we het IJsselmeer op en dan gaan we de hele nacht feesten. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.